Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat flink snoeien in subsidies voor cultuur, onderzoek en sportlessen op school. Het gaat om ruim 360 miljoen euro. De grootste klap valt bij de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Daar moet ruim 21 miljoen euro worden ingeleverd. D66 en GroenLinks PvdA zijn helemaal niet blij met die plannen. In de toekomst is dat slecht voor onze economie. En betekent dat dat je dan ook weer minder geld hebt voor dingen als goede zorg, wegen en goed onderwijs. Uh, Gimlessen wordt opgemaakt. Er gaat gekort worden op leerlingen die willen overstappen van HAVO of VMBO naar MBO. MBO in de regio wordt opgekort. Wij gaan natuurlijk heel hard oppositie voeren. In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet stond al dat er 1 miljard euro minder moet worden uitgegeven aan subsidies. Deze bezuinigingen zijn daar onderdeel van. De opwarming van de aarde kan nog altijd onder de anderhalve graad blijven, maar dan moeten er wel flinke extra maatregelen komen, zegt de VN. Als we doorgaan zoals we dat nu doen, warmt de wereld met 3,1 graden op. In het klimaatakkoord van Parijs van 2015 spraken 200 landen af dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet blijven. Dat is nog mogelijk, maar het lijkt er dus niet op dat het gaat lukken. Een jongen van 14 uit Os is ernstig mishandeld door vier andere jongens. De verdachten zijn jongens van 13 tot 15 jaar. Twee van hen zitten nog vast. Het incident gebeurde al begin deze maand op een skatebaan in Os. De mishandeling door de tieners werd gefilmd. Op de beelden is te zien hoe de jongen hard tegen zijn hoofd werd geschopt. En Chinezen moeten nog beter op gaan letten welke emoties en memes ze gebruiken. Het is een van de weinige manieren waarop ze nog kritiek kunnen uiten op de overheid. Maar toezichthouders gaan strenger controleren, vertelt correspondent Gary van Pinksteren. Als je dan iets schrijft, dan krijg je eerst het bericht van sorry, dit mag niet. Uh, en dan kan je het niet versturen, maar als je dat dan nog blijft doen, dan kun je voor... Even of voor langer die hele WeChat app niet meer gebruiken. En die WeChat app is uitgebreider dan bij ons WhatsApp. Er zitten ook je betaalfuncties in en eigenlijk allerlei functies van, van apps die je nodig hebt in China. Dus dan, dan ben je eigenlijk al snel sociaal geïsoleerd. Mensen zouden zelfs opgepakt kunnen worden voor het gebruiken van kritische memes en emojis. Het weer dan, vanavond en vannacht, meer wolken en kans op een bui. Morgen begint weer mistig, het wordt een wisselend dagje. Dan wat zon, dan weer wolken en dan 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A4, daarna Amsterdam. Bijknopend in Meer nog 10 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A5, hoofddorp Amsterdam, daar sta je zelfs nog 20 minuten in de file... voor de aansluiting met de A10.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 Once again I saw your eyes een stemmig begin van deze Alternative FM op donderdag 24 oktober en uh, wat is de status? Er zit er één die zit naar een wedstrijd te kijken naar Ajax dat is een uitwedstrijd en uh, die is al blij dat er een uh, tegenstander uh, eruit is gestuurd met een rode kaart en uh, er zijn er één een, uh, eentje liepen met een een of andere swiffer hier uh, en die nam mij ook uh, al zo wat uh, mee en een ander die staat nog wat uh, laatste dingen te regelen omdat wij vanaf het tweede uur uitzenden via YouTube. Zo werkt dat. En waarmee zijn we begonnen? Deze uitzending met Noelens Slide. Where Your love like. En dan staat er iets achter... wat ik even niet... Uh, uh, eventjes kan uh, duidelijk maken. Maar het is in ieder geval Nuland's Slide. En die single die heeft hij niet zo lang... Uh, dat is een band trouwens. En die, die band... die komt uit uh, Friesland... En je hebt het natuurlijk al kunnen horen, want als het over Newland uh, gaat en dan, uh, of Newland slide, dan, dan zit natuurlijk ene Alex Newland er ook in. En dat is wat je dus hebt uh, kunnen horen. Trouwens hebben uh, dat nummer, dat is Where You Love Like Heaven, want dat is de uh, volledige titel. Uh, Arm Candy hebben ze ook opnieuw uitgebracht. Uh, dat is een remaster, want uh, ze hadden hem begin dit jaar ze hem ook al uitgebracht. Uh, en toen was die of klonk die iets anders. Dus, uh, Where You Love Like Heaven is uh, de ene kant van het verhaal. En die heb je net kunnen horen. Over Friesland uh, gesproken, dit komt er ook vandaan. Morgen komt hij uit. Wij mogen hem vanavond al laten horen. En dat is De Meadow. En in het Fries het nummer Sight. Als dit is wat het is, dan val ik het net witte. ik... Of voorbij Onder oh, leegte die toen Alles wat ik woel en alles wat ik zei Alles wat ik vien koel cool. Rindt nou bij mij wij. at all. Ook niet zo nodig, wat heb ik nog te wensen? Je hoort mij echt niet klagen, wat moet ik nou nog meer? Ik ben tevreden, dankbaar tevreden. Ik heb zat meer dan zat, van alles ruimschoots genoeg gehad. Ik heb een heel mooi uitzicht Waar ik dagen naar kan kijken Hoe de wolken steeds verkleuren En voorbij gaan met de wind Ik zie de mensen lopen Ze haasten door de straten Waar zij ook naartoe gaan Wat heeft het toch voor zin ik ben tevreden, dankbaar, tevreden. Ik heb zat, meer dan zat, van alles ruimschoots, genoeg gehad. Ik ben tevreden, dankbaar, tevreden. Ik heb zat, meer dan zat, van alles ruimschoots, genoeg gehad. Ik wou dat ik dat zelf geloofde, want ik wou dat het zo was. Dankbaar, heel tevreden, mijn liefd niet langer meer tot laat. Ik wou dat ik dat zelf geloofde, want ik wou dat ik het kon. Gekluisterd aan mijn longdring. Zon op mijn balkon Lekker lopen door de regen Vrolijk stampend in een plas Ik wou dat ik dat zijn kon Ik wou dat ik dat nu eens was Handen wrijvend heel tevreden Het geluk ligt toch op straat Als ik dat nu maar eens zien kon Genietend van de dageraad, zo heel tevreden, dankbaar tevreden. Oh, dat zou ik, dat zou ik toch eens moeten zijn, zo heel tevreden. Dankbar tevreden van een, ja, wat is het, een kleinkunstgezelschap met onder meer Boris Vissers. Want van hem had ik dit gekregen. Alle aanleiding, want Bender gaat optreden. En dat doen ze zaterdag, deze komende zaterdag, in Theater de Liefde in Haarlem. Daar treden ze op en dan zullen ze onder meer dit laten horen. En dat is eigenlijk het werk wat een opmaat betekent naar de EP. Een nieuwe EP van dit viertal wat ja Dat uh, dat dan binnenkort uit uh, wordt uh, gebracht. En dat ze daar een uh, aantal optredens uh, bij gaan doen. De meda hoorde je daarvoor uh, met Elze van de Greft. Uh, is geen onbekende ook van degene die het programma heeft uh, geopend dan. Tenminste vocaal En dat is Alex Nieuwland. Want Elze van de Greft heeft ook nog meegewerkt aan het laatste album van Newland. En deze nieuwe single is ook weer in twee talen. Namelijk in het Fries de versie die je net hebt uh, kunnen horen. En in het Engels. En morgen komt die single uit. Uh, afgelopen week ook weer een, een nieuw materiaal. En dat is van een, een tweetal uh, waarbij bijvoorbeeld een dame uh, wel bekend is. Want die, uh, dat werk hebben we wel eens eerder van haar gedraaid. Dat is Ismena. Uh, maar zij vormt met uh, iemand anders. Een duo Myriads Veil. Vale. En dat nummer dat heet The Darkness. en ja, het is eigenlijk psychedelische rock. crowded room Sweat was pouring from the ceiling and your eyes nearly caught me through the gloom Every brick in the wall had found me enthralled by your company Every of away that was taken of space or the odyssey Take me away The first Time, tell me apart, take hold of my heart just like it did the first time. It's just like the first time, ain't it there?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 Your head on my chest and tell me I'm mine Our Odyssey van Niels Buijs en dat is als je denkt, van, hey, dat staat toch niet op dat album The Lowlands. Dat kan kloppen, want dit is van een compilatiealbum van de Peers Songwriters Guild. En dan heb ik het toch nog, stiekem nog extra eentje weggegeven voor vanavond. Uh, wat is daar het geval aan? Uh, deze compilatiealbum, het zijn er maar geloof ik een stuk of zeven tracks. Je kunt uh, meer spreken van een EP dan van een album. Maar uh, dat heeft alles te maken met een 15-jarig bestaan van het gilde. Straks uh, gaan wij in een derde uur praten met Roy de Smet... Hij is zowel radiocollega van mij als zelf een songwriter. En is een van de drijvende krachten van het Peer Songwriters Guild. Dus dat in het derde uur. En dan gaan we hem eventjes vragen hoe dat allemaal zit met dat Songwriters Guild. Want ja, ze bestaan 15 jaar. En dat mag toch wel een beetje gevierd worden en onder de aandacht gebracht worden. Daarvoor hoorde je Myriads Veel. Vale en dat is een nieuwe club eigenlijk... Een tweetal bestaat uit Ismena, Beckmes of Goosen. Dat ben ik ook niet helemaal uit uh, hoe, uh, hoe de dame precies van achteren heet. Maar zij uh, heeft ook zelf materiaal uitgebracht. Dat weet ik en uh, dat heeft ze onder meer uh, laten horen bij een ander radioprogramma en een ander radiostation. Maar tegenwoordig uh, schijnen ze niet meer uh, in de buurt van de Utrecht te huizen, maar in Amsterdam. Ja, en dan wordt het een, uh, ook weer een stuk interessanter. Ook niet alleen voor ons, maar ook voor bijvoorbeeld een platform als 3 over 12 Noord-Holland. Waar ik zelf ook nog iets mee te maken heb. Um, waar uh, gaat het over? Het, uh, het tweetal bestaat dus uit uh, deze Ismena-Begmes-schuine-streep-gozen. En de tempelfang Ivy van der Veer. En dat uh, is een beetje het uh, verhaal. Volgende week gaan we proberen of we ze hier in de uitzending kunnen krijgen. En dat, uh, hopelijk uh, gaat dat uh, ook lukken. En dan gaan we in ieder geval vragen over deze bijzondere single. En dat nummer dat heet The Darkness. En waar uh, ik heb er toch ergens iets over gezegd. Um, dat gaat over het uh, verliezen van aandacht voor elkaar. Waardoor je van elkaar af begint te drijven. Dat is een beetje de strekking van het uh, verhaal. En daar zit ook nog een hele mooie clip bij. Goed, dat uh, is het een uh, beetje in de notendop. En dan nu uh, voor uh, de mensen die vorige week hebben geluisterd... gaan we hem toch weer uh, laten horen, want dat is toch een hele bijzondere single. Want als we uh, de astrologen mogen geloven... Uh, is het uh, tijdperk van de Waterman min of meer eigenlijk al begonnen. En hier en daar zijn er nog een beetje rare strapatsen... wat, uh, wat er nog een beetje gebeurt in de wereld. Uh, luisteren zou ik zeggen naar... De Bigger Picture van bijvoorbeeld Ruud Haveling. Want die heeft het er, uh, nou, meer in de nuchtere kant van het uh, verhaal erover. Maar uh, er is wel wat aan de gang. En het uh, leuke is, Ruud Haveling uh, die is ook indirect iets met, uh, heeft ook indirect iets met Stijn te maken. En dat heeft uh, te maken dat ze toen vorig jaar hier in deze studio uh, kwamen. Uh, Ruud om iets te vertellen over het album wat hij toen uh, had uh, gemaakt. En Stijn had uh, net een optreden bij 3 voor 12 Noord-Holland. Vloedgolf. Dus die twee hebben ook nog, uh, is, uh, ze waren wat uh, met elkaar te maken. Ze waren hier ook uh, beiden aanwezig op dat moment. En Stijn heeft ook uh, daadwerkelijk een uh, nummer gemaakt over de Waterman. En zij uh, omschrijft het als een boodschap. Message to Aqua, vorige week uitgebracht. En nu hoor je hem nog een keer. I think I have gone mad. I've got it all figured out now. I miss feeling uneasy. I've got it all figured out now. Don't hide it, don't hide it, don't hide it, they say. I think I've gone mad. Wasn't this supposed to be boring? I feel trusted instead. I feel light as a feather. Don't hide it, don't hide it They say There's a first time for everything Oh baby, breathe me in Oh baby, breathe me in Oh baby, breathe me in I think I've gone mad Three weeks without a cigarette i haven't yet felt sad i haven't yet felt what i'm so afraid of oh don't hide it don't hide it don't hide it they. Been cured, but it's nothing serious, really. I just missed feeling hurt. See, that's probably the medicine. Oh, don't hide it, don't hide it, don't hide it. is er weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En dan is deze man te gast, De winnaar van de 0,35 prijs van dit jaar. Seb Adams en More Than You Know. Daarvoor hoorde je trouwens Stijn met Message to Aqua. We gaan eventjes iets doen. Want het is een gesprek wat ik eerder deze week heb opgenomen met Lorena van Lorena en de Tijd. Want zij gaan iets bijzonders doen. Maar eerst gaan we een nummer laten horen, in hindsight, of in hindsight, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En daarachter het gesprek, gevolgd door het nummer D. Zo lang geleden bij ons in de studio geweest en dat was in de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie van september. Sterker nog, dat was de meest recente 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie. En dan heb ik het over Lorena in de tijd en aan de telefoon hebben wij Lorena zelf. Goedenavond. Hallo. Hallo. Hi. Ja, uh, Even over dat optreden van, uh, van de afgelopen keer bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf in uh, ons programma Alternative VM. Uh, hoe uh, vonden jullie dat nou? Nou, wij vonden het echt super gezellig met jullie. <laughs> ja. Het is echt een uh, hele leuke avond. Ja. En uh, ja, gezellig, een paar liedjes spelen, een beetje kletsen tussendoor. En uh, ja, we vonden het heel leuk. Ja, uh, hoe is het uh, met de banjo? Uh, de banjo, ik, weet, ik ben hem uh, kwijt. Ik denk dat iemand hem heeft verstopt ergens. Ligt nog in je studio toevallig? Nee, nee, nee. Nee, nee. omdat dat uh, een van de, van de dingen waren die, wij, uh, die, die een beetje terugkwamen in dat uh, gesprek. Dat uh, al als Lorena de banjo pakt, dan uh, heeft de rest van de band daar wel wat moeite mee. Ja... Wat zal ik zeggen? Het blijft een, het blijft een gevecht, maar ik zal niet opgeven. Nee, oké. Okay. <laughs> ja. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het wel over iets anders hebben. Want jullie hebben, nadat jullie dus ook al bijzonder, ja, bijzonder optreden hadden gedaan in het vermaningskerkje in west staat er weer iets op, op stapel, toch? Of niet? Uh, ja, zeker. Uh, we gaan zaterdag, dus overmorgen al, uh, mm -hmm. op tour naar Engeland. Mm -hmm. En daar hebben we super veel zin in. Dus daar gaan we acht avonden spelen. Ja. En achter elkaar. Ja, hoe is dat uh, eigenlijk uh, ja, gegaan om uh, daar naar Engeland uh, toe te gaan? Is dat uh, iets vanuit uh, jullie zelf of hoe, hoe moet ik het zien? Uh, ja, dat, dat regelen wij allemaal zelf. Uh, wij zijn een indie band, dus mm. wij zitten ook niet bij een label of een management of zo. Dus eigenlijk alles, alles wat wij doen gaat via ons. Muziek uitbrengen, optreden uh, dat soort dingen. Mm -hmm. En we zijn vorig jaar ook naar Engeland uh, geweest. Dat beviel ons heel goed. Dus in de terug, op de terugweg in de bus hadden we al zoiets van, hmm, zullen we niet weer gaan uh, komend jaar? En toen waren er een aantal zalen die ons hadden gemaild van... hé, hey, uh, willen jullie nog een keertje terugkomen misschien volgend jaar? En nou, toen was de keuze eigenlijk heel makkelijk uh, gemaakt. Hmm. Toen hebben we vervolgens nog een paar andere optredens erbij uh, gezocht. En zo hebben we een, uh, een vol tourschema voor een week. Ja, want wat heeft Engeland wat Nederland niet heeft? Um, nou, ik weet niet hoe je dat het best kunt zeggen, maar uh, de, de muziekscene is er wel anders. Ja. Um, in mijn ervaring houden de mensen daar heel erg van uh, eigen muziek, dus uh, laat je covers thuis. Uh, terwijl hier in Nederland zijn mensen volgens mij wel gek op tribute bands en, en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus daar zie ik wel een groot verschil in. En uh, ja, Wij zijn geen cover band of tribute band, dus dan uh, hebben we soms het gevoel dat in Engeland het iets meer aanslaat wat wij aan het doen zijn op dit moment ja, ja uh, want, want ja, jullie hebben dat, natuurlijk dat akoestische verhaal uh, net achter uh, de rug uh, en uh, ja jullie zeggen ook radiovriendelijk zitten er ook uh, radiooptredens uh, in in dat in die tour Nee, nee, uh, met radiovriendelijk bedoelden wij eigenlijk vooral dat het uh, een beetje poppy is. Ja, dat... Dus dat het wel makkelijk in het gehoor ligt en dat er niet in uh, gevloekt wordt op <laughs> dat soort dingen. Dat bedoelden we eigenlijk een beetje met radiovriendelijk. Uh, dus het is wel een beetje alternatief, maar niet uh, zo erg... Ja, toegankelijke muziek toch? Ja, nu ja. toe uh, heb ik het idee dat alleen Alternative FM onze uh, muziek echt op de radio draait. Dus ja. Ik weet niet, misschien zijn we wel helemaal niet radiovriendelijk. Nou, ik vind het wel vriendelijk. Ja, oké. Okay, nou, dat is mooi. Ja, eh, maar goed, eh, maar dat ben ik. Ik, ik bedoel, ik ik, ik, ik, ik ik denk dat eh, ja, radiovriendelijk om, eh, is omschreven als dat het gewoon draaibaar is. En dat laten we dan ook horen. En zeker het akoestische materiaal. Eh, in, in dat opzicht. Dus ja, eh, dat, dat is een beetje het uh, verhaal van radiovriendelijk even uitgelegd voor de mensen die denken van ja wat is het nou ja jij hebt het al uh, uitgelegd maar wij wij ook dus uh, maar goed het uh, het, het, het is, uh, is het is dat dus ja ja en... ja en, uh, ja ik denk ook inderdaad dat het dat het uh, ja dat nou, dat kan wel, kan. ik weet niet zo goed wat ik erover moet zeggen verder. Ja, nee, um, maar goed, we gaan, even weer, we gaan weer even verder, want we zijn een beetje afgeleid uh, in, in dat opzicht. Uh, maar goed, uh, dan is er nog iets. Uh, Banquet Records, wat is dat precies? Uh, Banquet Records is een platenzaak in Londen. Mm. En het is uh, op zich niet, niet per se een hele grote platenzaak, maar uh, zij ontvangen eigenlijk als er uh, ja, bekende artiesten een plaat uitbrengen, een nieuwe plaat, ontvangen zij die daar voor een seniorsessie of voor een akoestische uh, optreden in de platenzaak. En ze hebben ook een aantal externe locaties waar ze dan uh, bandoptredens of, of DJ sets uh, organiseren. Mm -hmm. Uh, dus dat, dat is Banquet Records. Ja. Uh, en, en hoe zijn jullie daar aangekomen? Of hoe zijn zij aan jullie gekomen? Nou, ik heb ze gewoon gestalkt eigenlijk via de e-mail. Mm. In, mijn, in mijn ervaring uh, werkt dat uh, soms. Niet vaak, maar in ja. dit geval wel. Uh, ik had ze gewoon geschreven dat, we, dat het ons leuk le leek om daar te komen spelen. Wij hebben ook een, ons plaat ook op vinyl. Uh, dus wij doen ook hier in Nederland, hebben we wel een aantal uh, in-store optredens optreden gedaan. In Zandam en in Hoorn bijvoorbeeld, bij de plaatszaak. Uh, en dat is altijd een hele leuke sfeer, want de mensen die daar binnen wandelen, dat zijn altijd toch wel muziekliefhebbers of zo. Dus dat is heel, uh, ja, is heel leuk ook om uh, daar te spelen, maar ook om met de uh, mensen te praten en... Uh, tot nu toe is het altijd heel gezellig in platenzaken om daar op te treden. Ja, uh, ja wat, uh, hoe kijken jullie uh, daar tegenaan als jullie straks daar in Engeland die optredens uh, gaan doen? Uh, niet alleen in platenzaken, maar ik heb ook begrepen in Engelse pubs. Uh, ja, ja, we beginnen twee avonden in Londen in, uh, in pubs om een beetje warm te draaien. En uh, dat is altijd een gezellige boel. Dat, uh, dus dat komt wel goed, daar daar ben ik niet zo zenuwachtig voor. En dan uh, de derde avond dan gaan we naar de Half Moon, mm. uh, ook in Londen. En daar uh, dan nemen de zenuwen bij mij wel toe. Daar zit ook, ja, daar zit heel veel historie in die plek. Eigenlijk net als bij Banquet Records waar we dan uh, de avond erna heen gaan. Mm. Um. Maar ja, ik, uh, ik denk dat het wel, wel goed komt. Later in de week gaan we nog naar wat verschillende plekken. Ook een beetje poppodia en, en een theaterstudio zit er geloof ik ook bij. Ja. Uh, dus van, van alles wat eigenlijk. Ja, het is eigenlijk uh, dus nog een aardig omvattend uh, verhaal als ik jou zo hoor. Uh, ja, ja, we zijn wel uh, we zijn wel druk bezig. Uh, acht dagen lang uh, spelen. Vier daarvan in Londen. Dus dan hoeven we niet zoveel te reizen. Ja. Uh, maar daarna gaan we ook nog richting Liverpool en Middlesbrough. Dus dan, dan moeten we ook wel weer uh, overdag reizen, s'avonds spelen. Dat wordt wel intensief, maar ja. dat is alleen maar leuk. Dus het is niet alleen Londen. Het is dus ook uh, um, ja, illustere steden als Liverpool. Ja, ja klopt. Ja, we gaan van Londen naar Oxford en dan naar Liverpool en dan naar Hartlepool en Middlesbrough. Dus uh, echt van, van het zuiden naar meer naar het noorden. ah dus het is, uh, het is wel een aardig, uh, aardig toeneetje wat, uh, wat er dan even in uh, iets meer dan een week tijd uh, wordt gedaan. Ja, daar gaan wel wat kilometers in zitten. Ja, <laughs> uh, en dan als jullie dan weer terugkomen, wat gaan jullie dan nog doen? Nou, we hebben dus het weekend nadat we terugkomen, hebben we de studio geboekt. En dan gaan we eindelijk uh, beginnen met de opnames van ons nieuwe album. Dat hmm. staat al zo lang op de planning. En telkens uh, worden we weer afgeleid door een soort van zijprojecten waar we dan weer helemaal... Uh, de geouten. Gaan. <laughs> de... Ja, zoals de Unplugged EP die begin dit jaar uitkwam. Dat zou een heel klein project worden, maar daar zijn we uiteindelijk weer... Uh, hadden we daar allemaal ideeën voor en uh, voordat we dat we een keer hadden uitgewerkt was het alweer een half jaar later. Dus nu hebben we gewoon de studio of wat geboekt en dan kunnen we er niet meer onderuit. En dan gaan we eindelijk beginnen aan dat uh, tweede album opnemen. Oké, okay. nou hartelijk dank. Ja, jij bedankt. En uh, hopelijk uh, komen we weer een keertje langs bij jullie. Het was heel gezellig uh, vorige keer. Volwassen. Maar er zijn twee jong want uh, er komt uh, binnenkort ook uh, hier een jong We hebben ze wel eens eerder in de studio gehad. Phil Mets en Floris Kölner. Maar dit is uh, Jan Lucas, en, of uh, Jan Koopmans en Lucas Noord. Zo heten ze uh, voluit deze twee jongens uit Amsterdam. Ze komen uit oorspronkelijk uit het Gooi en Morgen komt hun EP, Je bent jong en je wilt wat en past dit wel bij mij, is het uh, nummer wat je hoorde. Daarvoor hoorde je trouwens een gesprek wat ik had met uh, Lorena van Lorena de Tijd, want ze gaan een Engelse tournee doen. En het nummer wat je voor hebt gehoord, dat heette uh, Die. Uh, we gaan afsluiten, want dat uh, doen we dit uh, uur. En dat doen we met deze van Rena Holt en What He's Like.